12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Islamitische staat eist de verantwoordelijkheid op voor het bloedbad in Californië. De terrororganisatie meldt op zijn radiozender dat twee volgelingen... in een zorgcentrum in San Bernardino 14 mensen hebben doodgeschoten. De FBI ziet de schietpartij in San Bernardino als een daad van terreur. Of de twee werkelijk op pad zijn gestuurd door IS staat nog niet vast. Bedrijven die zoemelen met voedsel moeten veel hogere boetes krijgen, vindt het kabinet. Nu is de maximale boete 20.000 euro en dat moet 10% van de jaaromzet worden, zonder maximum. Er wordt gewerkt aan een wet die dat regelt. Aanleiding voor de hogere boetes is het paardenvleesschandaal. Volgens staatssecretaris Van Dam zijn hogere boetes afschrikwekkend voor bedrijven. Veel mensen die zonnepanelen hebben, lopen geld mis. De panelen worden vaak slecht geïnstalleerd, waardoor ze niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat installateurs geen rekening houden met schaduw. Ook ontstaan er onveilige situaties met elektriciteit. Dat zeggen de Consumentenbond en vereniging Eigenhuis morgen in het radioprogramma Reporter Radio van KRO en CRV. Vorig jaar werden er in Nederland ongeveer 1 miljoen zonnepanelen geplaatst.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 Tussen de familieberichten werd deze week ook de dood aangekondigd... van olausen Joelenissen, oftewel Onze Geliefde Vadertje Kerst. De hoofdredactie zegt dat dit nooit gepubliceerd had mogen worden. Het weer vandaag bewolkt, af en toe zon en vanavond kans op wat regen. Het gaat flink waaien, aan zee stormachtig en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 It's so long, long. Dfm die al tot al, al 25 jaar, live in Zandvoort en jij bent erbij Jos it is the sunshine, starlight, a new day. So walk higher than the heart in light, you be okay.